Plaagde. Het weer vanavond wisselend bewolkt met plaatselijke bui. Vannacht wordt het droog met minimaal rond 12 graden. Morgen zonnige periode. Smiddags kans op een lokale, lokale bui. Het wordt een graad of 20. Dit, was het NL... Dit is Wijnald Zwaan bij de ANUB. Er staan files op de A16 van Breda naar Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein 2 kilometer. na 20 hoek van de land richting Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein 2 door werkzaamheden... En de A28 Zwolle richting Utrecht bij knooppunt Hoevelaken, 4 kilometer. Tot zover de verkeerde.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 Nou, de man moest een uh, spoedoperatie uh, ondergaan. De arts deed er uh, een uh, kleine opening in het bindvlies te maken. Uh, en daardoor uh, kwam de parasiet naar buiten. Dat is toch smerig. Kan je je voorstellen, 13 centimeter. Een 13 uh, centimeter geworm in je oog. En aanstaande dinsdag, even kijken. Of aanstaande woensdag, de derde van uh, juli. Ja, juli komt er ook weer aan. Uh, de, de, de tijd gaat snel. Aanstaande dinsdag is er... Uh, dat wordt georganiseerd door uh, surfvereniging Zandvoort...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 FM, Zandvoort, Zandvoort.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 Ik eu fiquei dat Não deixe ela saber que eu ik morrendo aos poucos. Ik a história dat você quiser. Não conte a verdade.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 Ik uh, was dus op zoek en ik ging kijken naar die clip. Nou, het is echt één op één. Het is uh, Luan Santana. Staat in Brazilië op nummer 7. We zijn zo. We hebben heel veel koffers. Je bent maar dan ik. En om je te zijn, we zijn zo'n liefde. We zijn zo'n liefde als de avond. Perfect als de dag. Ik ga je.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 En ja, het lijkt gewoon heel erg op Michel Telo en Gustavo Lima. En dus heel erg aantrekkelijk, vooral in de zomerperiode. Op nummer 1 in Brazilië staat Jean-Lucas en Marcelo. En het liedje heet Eu Quero choo, Eu Quero Chá. Eu quero chu, eu quero Tchou. Eu quero choo, eu quero choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo. Eu quero, choo, eu quero, choo, eu quero choo, choo, choo. É isso aí galera, esse é um novo hit do João Lucas e Marcelo, Chu Tchá Tchá Cheguei na balada doidinho pra piritar, a galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou, disse faz o chu Tchá Tchá, perguntei Sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu o tocante já bombou Numa deixa as minas verão vai pegar Então faz o tchau tchau tchau O Brasil inteiro vai cantar Tá no clima, todo mundo quer dançar. Uma mina me chamou, disse: Faz o tchu tchu tchu. Perguntei: O que é isso? Ela disse: Eu vou te ensinar. É uma dança sensual. Em Goiânia já pegou. Em Minas explodiu: Tocantins já bombou. Noordwesten, minafa, e no verão vai pegar. Então, Faz o tchu tchu tchu, o Brasil inteiro vai cantar. Com João Lucas e Marcelo, eu quero tchu. Eu quero tchu. Eu quero eu quero eu quero Nou zeg eerlijk, dat kan wel een hitje worden, toch in Nederlands. Dus gewoon Ballada 1 op 1, Michel Telo 1 op 1. We met op nummer 1 in Brazilië, Joao Luca en Marcelo, het liedje heet Eu quero tchou, quero Chá.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 Popstar Henry. Geweldig. Hallo zaini, hallo Het showbiz nieuws met Popstar Henry. Ja, het showbiz nieuws met Henry. Henry, goedenavond Hey, goedag Henry. Nou, daar zijn we weer hè. Ja, hoe gaat ie? Ja, perfect jongen. We hebben net een, uh, samen met Ad Smits uh, radioprogramma gepresenteerd op Radio Omroep uh, Goorne. Oh, wat leuk. Vertel eens, hoe ja, ging het? Heb, uh, ja, toen was, ja dat was hartstikke leuk natuurlijk. Maar dat doe ik nog vaak Dus de tweede keer en we zullen de vierde keer dat we daar zijn. Okay. Dus uh, ik ben langs een keer in huis te worden daar bij uh, ja. Omroep Dat is hartstikke leuk. En wat was, voor programma ben. is dat? Uh, dat is een programma waarin uh, diverse artiesten worden uitgenodigd, op Nederland, ja. om een verhaaltje te vertellen hoe ze, een, uh, hoe ze met, uh, met het vak omgaan, okay. uh, welk liedje welk uitgekomen is, en hoe ze zingen kunnen ze dan presenteren. Oké, okay, leuk. Ja, is hartstikke leuk, dus uh, wat dat betreft, ja. En onze singer doet natuurlijk ontzettend goed, momenteel uh, fluister van de wind, we hebben de opvolger van Fire con Dios, okay. um, uh, heb, je, heb, heb je hem trouwens nog eens ontvangen? Ik heb hem niet ontvangen, nee. Ja, dat moet er heel snel gebeuren, want die. Uh... Ja, ik wil hem even draaien. Ja, dat is als goed, hij hebben hem in de post moeten zitten. vanavond oh, in ieder geval. er komt een clip op uh, YouTube. Oh, oké. Okay. Vanavond, dus. Uh, ja, dat. dat. dat. wordt nu nou al. Uh, grijs gedraaid uh, gedownload van. Uh, Legal Downloads. Ja. Dus dat is echt niet normaal. Uh, dat. dat. wordt ontzettend ontvangen op dit moment. Uh, Rie. Oh, leuk. Nou, goed om te horen. Ja zeker weten Ja ik heb natuurlijk ook nog wat andere dingen nog voor jullie uh, Ja we weten natuurlijk allemaal over Piet Ekel Ik weet niet of je het nog kent Wie? Piet Ekel dat zeg je waarschijnlijk heel weinig Nee nee geen idee vroeger, vroeger had je een hele lange serie Dat was Pietertje Ja um, uh, In die serie speelde hij Malle Pietje Kun je dat misschien oh, nog Oh oké kennen? ja dat ken ik wel ja, ah, zie je wel. Dat is... Maar dat, dat is een serie waar ik mee uh, ben opgegroeid. <laughs> Heel veel mensen kennen hem nog steeds. Maar ja, die is 90, 90, 90 jaar geleden is hij overleden. Oh, oké. Okay. Uh, dat was natuurlijk op een gegeven moment voor de generatie van onze tijd. Dus dat was natuurlijk op een gegeven moment, ja, inderdaad. Dat is toch een, uh, een, uh, ja, een beeld wat je voor ogen blijft, mannenpietje en zwiebertje natuurlijk. Hè. Ja, als je daarmee bent opgegroeid, zeker, ja. Ja, goed, en dan, uh, ja, ik heb nog nog één uh, triest bericht, dat is van uh, Rudy van Hemert dat is een uh, regisseur in Nederland, ja. een hele bekende. Die, uh, ja, die is momenteel uh, ook in de eindfase van het leven terechtgekomen, dat hij heeft kanker. Okay. Um, die heeft besloten om uh, euthanasie te laten toepassen. En dat, dat, ja, dat zijn ook een, als je dat soort dingen dus doet, dan ben je dus echt heel erg ziek. Yeah. Um, uh, en je dus op een gegeven moment uh, dat wel uh, doen waarschijnlijk. Dus uh, die zou ik gewoon moeten missen in, uh, in de mediawereld. ja um, uh, Goed, dan zeg je, er zijn natuurlijk andere dingen nog gebeurd, uh, Rudy. Um, uh, Miss Montreal, die ken je misschien nog wel? Miss Montreal, ja, kennen we zeker. Ja. En die had een binnenbrandje in huis, hè? Oh, is dat zo, ja? Ja, ja, dus... Uh, Oeh. <laughs> Sorry, dat ik ben ontzettend verkaal, momenteel. Ehm... Uh. Um, ja, en jullie zijn een beetje gigantisch geschrokken, maar er schijnt alleen maar schade te zijn. We hadden haar Oké. Ja, goed, dat soort dingen die zijn vervangbaar, denk ik allemaal maar Ja, precies. Het is, het is in ieder geval uh, ja, niet uh, gewond geraakt dus dat gaat helemaal goed komen met Miss Montreal. Ja, het gaat sowieso goed met haar, hè, want haar nieuwe single staat op nummer 1 in de iTunes downloadlijst, dus um, het ja, gaat echt ja. goed met haar carrière ook. Ja, zeker. Maar dat is ook een goede zangeres en ik heb wel m'n lachen met die, hoor. Ja, zeker. Goed, dan heb ik nog één dingetje voor je, want ik heb, heb ik heel veel papier uitgewerkt, maar die heb, heb ik helaas in de studio laten liggen. Oh, oh, oh, oh. ik heb er nu wel wat ik uit. ik heb het wel een Zodat vader Abraham, die dat zo precies al redden, wat vind jij dan nog Ja, ja dat, dat hoorde ik, ja, wat wilde hij dan doen?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 Het heeft te maken met de cultuur. En denken we dan nou met ons Nederlandse momenteel niet goed zitten? Ja. Zit het met Het moet ook wat moderner als je ziet die, uh, de winnares uit Zweden, die Lorraine. Als je ja. ziet wat voor act dat was. En het was, het was uh, modern met veel dans in. En dat is gewoon een hele grote hit nu ook in, op de Nederlandse radio. Ja, dat is wel ongelooflijk, maar. Zoiets moeten wij dan ook. Uh, Sorry hoor, oh, ik heb een echt, echt zwaar mamafil. Ja. <laughs> Maar het zou misschien een idee zijn om een uh, Zweedse tekstschrijver uh, te arrangeren. Ja, te nee, misschien wel. Die ja, misschien wel, ja, want de laatste twintig jaar heeft Zweden nog een paar keer het toch misschien wel gehongen. Ja, nou, of wij sturen gewoon Armen van Buren, dat kan natuurlijk ook. Ja, dat is ook een mogelijkheid, ja. Dat zou wel een stunt zijn natuurlijk. Zou, uh, ik, uh, ik, uh, ik, of Everjack zo, he? of Chesto, of misschien maken we dan wel een keer kans. Maar um, nu jij met de radio bezig bent, ik lees net dat we uh, collega's erbij krijgen. Namelijk Brit en Imke die gaan op Q-Music een uh, middagprogramma presenteren, eenmalig. Ja, moet je daar blij mee zijn? Dat, dat denk ik niet. <laughs> Kijk maar dat is voor, voordelen voor ons, dan krijgen wij juist meer extra luisteraars toch? Die zeppen allemaal ik over. Het, ik denk het wel ja, dat, dat wordt helemaal niks. <laughs> het is natuurlijk pure ongeheim van die twee dames. En we hebben we het al wel ver uitgemeend hoor, want het, het slaat gewoon helemaal weg. erop dus, natuurlijk. Maar goed, dus als de mensen wel een lol en plezier hebben, ja goed, waarom niet we zo'n één ja. Dus eh, daar komen we echt wel overheen denk ik. Daar kunnen we niet over klagen, toch? Zo is dat joh. Nou, uh, nou Hendrik wil je bedanken. Ach, zeg je? Ik wil je bedanken. Ja, graag gedaan. Zorg doe, dat ze ontzettend verkopen. Ja, doe, want, doe lekker rustig aan. Uh, hopen dat je volgende week dat je weer fit bent. Ja, zeker weten, joh. We wensen jullie allemaal een het Zandvoort een heel fijn, uh, fijn weekend. Ik vond het goed aan de pas, dus het is helemaal goed daar voor jullie. Um, dat iedereen nog een heel fijn weekend heeft en lekker genieten, jongens. Hé, hey, dankjewel en tot uh, volgende hey. week. Hé, hey, tot volgende week weer. Hoi.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 To get through the day, live like a thief of the light. Really? We all come out when the lights go down in the city. So all Just dressed and get through the day Been like a thief of the light. Light, light, light We all come out when the lights go down in the city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 In de of... ZFM met een hoofdletter z van Zon, Zee, Zandvoort en Zomrides. Ja, wat is dit nou? Weer live radio jongens. Ongelooflijk. Ja, uh, uh, uh, uh, yeah. oh, yeah, yeah. komt ie aan. Het is, het is lastig hè, op een zaterdagavond te radio maken. Je, moet, je bent toch met je, met je hoofd al in de kroeg. Maar daarom is het ook weer een extra sfeertje natuurlijk. joh de hitje van Nikita Weightless op ZFM. En um, morgen hoor je mij weer zondag in Cameland Met uh, al de moraal van 2 tot 5. En um, dat hoor je dus natuurlijk hier. En zometeen, de herhaling van de Euro Breakdown met George Van Dam Hij vertelt je wat de grootste hit van Europa zijn. Uh, wat de uh, ja, grootste hit van Europa zijn. En ik zal even... Kijken wat er allemaal in staat. Um, WTF. Da Bob natuurlijk. De nieuwe van de Studio Killers ga je denk ik horen. Loreen, Euphoria. Nou je hoort het allemaal zo bij de de herhaling met Sjors uh, van Dam. Ik wens je een heel fijn weekend. En um, nou ja, wie weet tot morgen. Do you like me?